Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee... op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60... en natuurlijk de jaren 70 en het alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En dat iedere dinsdag van 11 tot 12 en uh, als u het programma nogmaals wilt beluisteren... of u het gewoon leuk vond uh, of een stukje gemist hebt aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... Wordt het programma nogmaals herhaald. Als opening horen je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje, Een opname uit 1928. En het komen nu een beetje een aangepaste uitzending. Ik kreeg een paar weken geleden een cd'tje in mijn hand gedrukt. Of ik daar eens een paar plaatjes van wilde draaien. Nou, ik heb die cd een paar maal beluisterd. En ik had iets van, ja, dat past zeker in dit programma. Het is het Chanticoor de kreunende sluisdeuren. 1997 begonnen met 50 zangers en 4 accordeonisten als een winteractiviteit van een watersportvereniging. En het koor ontstond uit de watersportvereniging en het voortgebrachte geluid kwam in het begin op een enkele over als een kreunende sluisdeur. Vandaar de naam de kreunende sluisdeur. Het geluid van een houten sluisdeur is watersporters ook wel bekend. Door de jaren, door de jaren heen hard gewerkt is aan de kwaliteit van het koor. En hier zongen ze eenstemmig. later een later tweestemmig. En uh, ja, nu zijn alle liedjes uit het repertoire... op een meerstemmig vertolk van chanties en zeemansliederen afgestemd. Die menig meeneemt naar het tijden natuurlijk van wel eer. En uh, ja, een koor van kwalitatief hoogstandsniveau. En ze zijn zeer gewaardeerd op festivals en optredens. Zowel lokaal als nationaal en zelfs internationaal. U hoort ze nu de kreunende sluisdeuren met Halijntje Boelijntje. Halijntje Ik werd gescholden door de stokers Omdat die van de eerste dag Toen wij maar net de piraat waren Als ik in het fokslee lag En met Genever en citroenen Werd hij weer op de been gebracht Want zieke zee zijn zei nadelen en brengen schade aan de vrouw Zijn kooi lag en moe van jou eindelijk sliep. Dan school de man die wacht te kooi had, omdat hij onze moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen was in de Stille Oceaan terwijl ze. Zeildoek en met rooster werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn peetje en sprak met grogstem en een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord die het ouwetje niet deemde. die bij Sheila yo Het was muziek van uh, de kreunende sluisdeuren met uh, Ketelbinky En daarvoor horen u, er is een schip gezonken. Vandaag uh, dit uurtje in het teken van uh, de kreunende sluisdeuren. Een formatie die is opgericht in uh, 1997 met 50 zangers en 4 accordeonisten. En dat allemaal als een winteractiviteit voor een uh, watersportvereniging. En ze zijn tegenwoordig uh, zeer gewaardeerd op festivals, optreden zowel lokaal als internationaal en zelfs... Uh, Nationaal en zelfs internationaal. U wordt er nu met de golf van Biscayen. We hadden aan boord wat je noemt een kapitein. Zoals je er zelden een ziet. Hij zat nooit te zuren, het was geen chagrijn. Hij had nooit een zentje verdriet. Maar kwam hij de golf van Biscayen voorbij? Dan keek onze oude opeens niet meer blij. Die ka je voorbij, dan zong ie weer vrouw te Mie. Dan loeide die blij, als een koel in de wijk, alleen volle melkafie niet. En voeren een huiswaarts, als iedere keer, vertellen we die golf, en dan kreeg je het weer in de golf. Dan is het gedaan met de, o, de zouten, mee, mee, mee, Daar roepen wij net aan. O, zouten, net unes, laat ons niet vergaan. O, zouten, ons mee, ons mee, ons mee, ons Als wij voor Ewa zijn vergaan. O, dan komen wij in de hemel aan Dan krijgen wij ons leste vrede Oh En zuipen met de tunes mee Uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag is het uh, Goed Zeemanschap. De kreunen de sluisdeuren met, uh, met die cd Goed Zeemanschap. En vandaag zijn ze toevallig uh, op een gondelvaart in Alphen aan de Rijn. En daar doen ze vandaag uh, ja, zingen met de mensen die daar graag bij zijn. U hoort ze nu met Bolle Dries... Bolle Dries die voor al jaren op een vrachtboot als koketij. Waar en was zijn lust en leven altijd ergens anders zijn. En wanneer hij passagierde in de een of andere stad, was zijn allereerste boodschap. Die wordt vrij en hot. In de west en in de oost. Bruinen, blanke, zwarte, gelen. Overal werd hij getroost. Alle havens van de wereld. Had hij zo wat aangedaan. Heel wat zwartjes en wat bruintjes. Spraken hem met papi. Tijd was hij in zijn notjes, zingen kon die heel de dorst. maar hij raakte buiten westen als die bij je rokken zag. is en vergeten, komt er op zijn steen te staan. Hier ligt Bonne Dries begraven. Meisjes denk daar nog eens aan. Denk dan nog eens aan die dagen die zo lang geleden zijn. Hoe of jullie altijd zongen. It'll be a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 Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is arm, rijk of arm, is daar van geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja is daar een heel goed café. De rand van een bierveeltje staat daar, je rekening, of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hard ei. De mensen die zijn er gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. De sluisdeuren met het kleine café aan de haven. U hoort vandaag allemaal muziek van, uh, van deze formatie: Chanticoor. En chanties zijn van oorsprong liederen die gezongen werden tijdens de zware werkzaamheden in de bosbouw en op de zeilschepen. En dat was in de 17e en 18e eeuw. Ze hadden tot doel om het zware werk te verlichten door gezamenlijk en op hetzelfde moment de noodzakelijke kracht te leveren. De chantiman, een speciaal hiervoor gemonsterde matroos, had hiervoor de muzikale leiding en gaf als het ware het ritme aan. Een elementaire vorm van arbeidsliederen dus. En zo ook, uh, ja... De haalshantie bij het hijsen en brassen van de zeilen. De gangspeelshantie of loopshantie bij het ankerrieven of als er zware lasten verplaatst moesten worden. En dan heeft u ook nog uh, de ballastchanti bij het met ballast laden van het schip. De pompshantie, wanneer de pompen, uh, aan de pompen gewerkt werd. En uh, voorbitters, dat zijn de liederen die de mannen zongen... als ze niet werkten, maar bij elkaar... In het vooronder zaten die zijn vaak liederen die over thuis, heimwee en verlangen gingen. U hoort ze nu met de, de nummer Curaçao. Ik heb jou zo menigmaal bekeken en al jaloze streken die staan mij niet aan, want al jaloze streken die staan mij niet aan, daarom ga ik vertrekken van waar ik kom vandaan. Al door het straatje, daar zei iedereen mijn maatje: kom, zet u wat neer. En drink een lekker glaasje en rook een pijp tabak. Maar ik bedank de ras, ik hield mijn geld op zak. Oh. Wij eens blij, de glaasjes samen klinken en pretten samen drinken. Wij gaan naar Holland toe. Adieu, Kazouse meisje, zo vaderlandse bruid. Wij drinken nu voor het laatste onze glaasjes uit. Los, de tros, de voor- en achtertauwen. Wij zijn niet witte houwen, wij gaan naar Holland toe. Daar is geen beter leven dan bij de eigen vrouw. Vervloekt zijn alle hoeren van het eiland Curaçao. De kreunende Sluisdeuren met Curaçao en tot zover ook deze uitzending... van Zandvoort uit Zandvoort. Vandaag stond hij de tekenen van de Kreunende Sluisdeuren. Die komen uit de Alphen aan de Rijn. En ik had voor u de seneen goed zeemanschap. En ik bedank ze ook hartelijk. En wilt u meer weten over deze formatie? Als u internet heeft, dan kunt u even kijken op sluisdeuren.nl En dan vindt u alle informatie over dit shantikorp. Ik heb er nog twee te gaan voor hun... Toren in een glas, maar is die Bloody Mary. En als u het programma nogmaals wilt uh, beluisteren... kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. Tot ziens.